Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer Nederlanders die gek worden van de woningmarkt hier... zoeken hun geluk over de grens. Belgische makelaars merken dat de huurwoningen in de grensregio... enorm populair zijn bij Nederlanders. Jenna heeft de overstap al gemaakt. In vergelijking met Nederland krijg je gewoon veel meer voor je huis. Ik bedoel, Je hebt een nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe vloeren, nieuwe muren. Uh, in Nederland kun je wel zoiets vinden. Maar dan betaal je denk ik wel het dubbele. Zo kun je in België nog makkelijker een vrijstaand huis huren onder de 1500 euro per maand. Bij het CDA staat er een nieuwe lijsttrekker klaar om de Tweede Kamerverkiezingen in te gaan. Haagse bronnen zeggen dat Henry Bontebal waarschijnlijk die functie mag gaan vervullen. Hij zit nu twee jaar in de Tweede Kamer. Moet allemaal nog wel goedgekeurd worden. In een pand in Nooddorp in Zuid-Holland zijn bijna 4000 flessen lachgas gevonden. De politie kwam ze op het spoor door een anonieme tip. Het pand ligt midden in een woonwijk. Levensgevaarlijk, zegt de politie. Het lachgas is in beslag genomen samen met zes dozen met verdacht wit poeder. Het vrouwtje deed drie weken over het leggen van een ei. Het mannetje heeft 80 dagen zitten broeden. En deze week is het volbracht. Er is een zeldzame kiwi uit het ei gekropen in Avifauna in Alfa aan de Rijn. Maya, zoals de kiwi is genoemd, is het tweede kuiken van de Nieuw-Zeelandse vogel in Nederland ooit. Bezoekers zullen wel hun best moeten doen om Maya te spotten, vertelt deze verzorger die alles weet van de kiwi. kiwi is een nachtdier, dus die leeft alleen s'nachts. De kiwi is een loopvogel, dat houdt in dat hij niet kan vliegen. De kiwi heeft wel kleine vleugels, ongeveer 2 centimeter. En hij kan bijna niet zien. Zo'n 30 centimeter maximaal. Ja, best bijzonder dat succes van Avifauna met hun kiwis. In 2018 waren ze de eerste dierentuin buiten Nieuw-Zeeland... waar zo'n bruine vogel geboren werd. Het weer vanavond kan er een bui vallen. Morgen krijgen we eerst regen. Later wordt het droog en zonnig en maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ha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 No, no, no De zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Van de wereld weet ik. Niet.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 Prachtigste verhalen. Oh God, wat is lief. heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen. For your love Falling through the hours Stuck inside my blue mind Never wanna lose time Never get enough